7 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van prins Friso is onveranderd. Dat betekent nog steeds stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Het medisch team van het ziekenhuis in Innsbruck waar de prins ligt, wil het aantal bezoekers graag beperkt houden. Prins Friso kreeg aan het begin van de middag bezoek van prinses Mabel en koningin Beatrix. Ja, die zijn vanmiddag aangekomen rond half één. Gingen even na tweeën weer met z'n tweeën weg. Ehm, toen kwam dat communiqué waarin gesproken werd over het beperkt aantal bezoeken. Toen dachten wij van nou, dan zal er misschien vanavond niets meer komen. Ehm, vervolgens werd het aantal bezoekers. En kregen we ook eh, de, de verwachting dat, en bij wel zeker, vanavond prinses Mabel nog deze kant op komt. Met eh, wellicht een van de andere familieleden die op dit moment in leg zijn. Ehm, dat zijn geen... Geen bevestigde berichten, maar dat is de algehele verwachting... hier voor het ziekenhuis in Innsbruck. In de loop van de middag was er een persconferentie in LEG. De bedrijfsleider van de skilift in LEG, Michael Manhart... vertelt dat hij geen lawine had verwacht. Zochtens vroeg waren er nog explosieven uit helikopters afgeworpen... om een eventuele lawine te veroorzaken. Maar er gebeurde niks. In de vroeg worden in dit bereik uh, lawinenabsprengingen verzocht. Es gab keinerlei Auslösung. We hebben... Er waren bomben vom Hubschrauber ausgeworfen. Er geen Lawinenabgänge. Volgens hem is het toeval geweest, dat Prins Friso in een Lawine terecht Je kon ervan uitgaan dat de Sneeuwlaag relatief stabiel was. Dat is voor mij een Zufall, een äußerst unglücklicher Zufall, dat deze Lawine ausgelöst werden konnte. Want man kon heel spezifisch örtlich schon davon ausgehen, dat die Schneedecke relatief stabil en spannungsarm war. De bedrijfsleider van de skilift in Leg wees er nog wel op dat overal duidelijk was aangegeven dat dreigingsniveau 4 van kracht was, tot een na hoogste niveau. De dode vrouw die dinsdag werd gevonden in het Noord-Brabantse Knechtsel is een vrouw van 44 uit Helmond. Haar lichaam werd gevonden in het bos, ze was grotendeels verbrand. De vrouw werd dinsdagochtend op valenteedsdag voor het laatst gezien in Helmond. Daar zou ze met haar fiets naar een onbekende bestemming zijn gegaan. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij verkeersboetes mogen geen administratiekosten worden opgevoerd. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak die was aangespannen door een inwoner van Wageningen. De man gaf toe dat hij te hard had gereden, maar hij maakte bezwaar tegen de 6 euro administratiekosten. En de rechter gaf hem gelijk. Ik naam het blaadje nog los. De Nederlandse jeugdfilm Cowboy heeft op het internationaal filmfestival van Berlijn de prijs voor de beste jeugdfilm gewonnen. Het is voor het eerst een film uit Nederland die prijs wint. De film van regisseur Boudewijn Kolen gaat over de tienjarige Jojo die op een dag een kou mee naar huis neemt en hij moet kiezen tussen de vogel en zijn vader film Cowboy gaat in april in Nederland in première. Dan het weer nog vanavond regen, vannacht opklaringen... temperatuur dicht bij het vriespunt en plaatselijk is er kans op gladheid. Morgen winterse buien, vrij veel wind, maximum temperatuur een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone vast op mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer... direct op uw mobiel.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 Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste 6 maanden 50% korting. U betaalt er slechts 6,25 euro per maand. Ga naar de Vodafone winkel of Belcompany.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 Goedenavond en welkom bij aflevering 99.146 met een volle lijst vanavond. Vier wedstrijden in de eredivisie en de vroege pot komt uit Den Haag, uh, komt uit Rotterdam. Uit de Kuip Feyenoord tegen RKC. Feyenoord met wonderkind even de navel. Ja, ik dacht heel even dat ik de verkeerde wedstrijd had gekozen naar Den Haag. Want ik ben toch echt in Rotterdam in de Kuip. Waar ik samen met zo'n dikke 40.000 mensen naar Feyenoord RKC zit te kijken. Standovels 0-0, 20 minuten gespeeld. Een wedstrijd die echt in evenwicht is zoals dat heet. En dat is de verdienste vooral ook van RKC, dat twee mogelijkheden heeft gehad tegen Feyenoord ook. Dat over sterk starten met Guidetti inderdaad. Het wonderkind, drie tricks op rij. We kennen het verhaal die in de eerste minuut al vuurde op Jeroen Soet, de doelman van RKC, die die bal keert. En dat deed ook Erwin Mulder in het doel van Feyenoord. Wat dat betreft dus beide ploegen twee kansen, maar beide ploegen ook nog niet gescoord. 0-0 derhalve. Achter Ach, is als je alles veel te snel wil zeggen. We zitten vanavond ook in Den Haag bij ADO tegen Excelsior. We zitten ook in Doet hij hem bij De Graafschap tegen VVV. Dat zijn de wedstrijden die om kwart voor uh, acht beginnen. En om kwart voor negen, de laatste wedstrijd... komt het Almelo, gaat tussen Heracles en Roda. We zijn ook in Rotterdam in Ahoy... bij het ABN Amro-tennis-toernooi. Federer speelt daar vanavond tegen Davidenko. Het is de tweede halve finale. De eerste werd vanmiddag al gewonnen door Del Potro. En dan badminton. U hoort wat getoeter op de achtergrond. Dat is Mark Brasser. Die kijkt naar Nederland-Duitsland. Inderdaad, Ronald. In de Sporthalle Zuid in Amsterdam. Nederland-Duitsland. De halve finale van het Europees Kampioenschap voor landenteams. Niet alleen spelen ze vanavond op een plaats in de finale. Maar ook ja, de ploeg die vanavond wint mag in mei meedoen aan het wereldkampioenschap. Een soort voorronde voor het wereldkampioenschap. Nederland tegen Duitsland. De verwachting was dat Duitsland dit toch wel zou winnen. En één enkel spel moest Nederland winnen. En dan denken ze dan hebben we twee dubbels nog nodig om de totaalontmoeting te winnen. Het is een best of vijf. Nou dat ene enkelspel is binnen. Judith Meulendijks heeft toch wel verrassend de eerste partij gewonnen. Van Juliana Schenk. Schenk echt een, een wereldtopper. Juliana Meulen of uh, Judith Meulendijks rekende daar... Ja, 21-17 en 21-19 heel gedecideerd mee af. Nederland is op een 1-0 voorsprong. Nu het eerste dubbelspel van Nederland. Lotte Jonathans en Paulien van Doren Tegen Sandra Marinello en Birgit Michels. Ook dat gaat goed bij de break. Het is 11-7 in het voordeel van Nederland. Het is zaterdagavond langs de lijn. Is het tot 11 uur met sport en muziek. Riding on the train van Pasadena. We gaan naar even te Napels, fijn RKC. 0-0 nog altijd na ruim 25 minuten. Feyenoord begint na dus ruim een kwart wedstrijd wat meer grip op het middenveld te krijgen. Waar het Jordi Klaasie mist. Die is geblesseerd. Mokotjo, de Zuid-Afrikaans, speelt op zijn plek. Maar Bakal en Amadi nemen langzamerhand de, de regie daar op dat middenveld. En zetten RKC wat onder druk. Maar vooralsnog verdedigde RKC bekwaam. Houdt het de aanval van Feyenoord redelijk in bedwang. We zagen nog wel een vrije trap van Guidetti. Na een vermeende overtreding van Sander Duits... Die wat flauw van scheidsrechter en de Makkelijen, al snel op een gele kaart werd bestraft. Maar goed, die staat dus. En nu kan RKC eruit met Schet aan de rechterkant. Dat is een snelle technisch vaardige speler. En er worden nu een paar loopacties gedaan door Braber, door Nemeth, door Ten Voorde. En de keuze valt op Braber, halverwege de helft van Feyenoord. Kijkt hij wat er mogelijk is. Dat Die mogelijkheid is Nemeth, de Hongaarse spits... Kan hij de bal bij een medespeler krijgen? Dat zou hij wel kunnen, maar die wordt teruggevlacht en teruggevloten voor buitenspel. En zo mag Feyenoord dus een indirecte vrije trap voor buitenspel gaan nemen. Feyenoord dus zeg maar met de vaste elf, uh, minus uh, Jordi Klaasie. Met voorin natuurlijk uh, Guidetti de topscorer 17 jaar. Die al een paar keer nadrukkelijk uh, van zich deed spreken. Hij heeft goud in zijn rechte schoen met name. Zodra hij op een meter of twintig van het doel is, dan schiet hij gewoon. En hij heeft een geweldige vuurkracht en normaal gesproken ook redelijk de richting. Dat moet er allemaal nog uitkomen vanavond in de Kuip, waar het vanaf het begin al flink regent en waar het water uit de hemel plenst, maar het veld uitstekend bespeelbaar is. Bakal nu duelleert op het middenveld met Drost en via de voet van Bakal gaat de bal dan over de zijlijn en mag de rechtsachter van RKC gaan ingooien. Dat is niet Bantjar, de normale rechtsback die is geblesseerd aan de hemstrings, maar het is Martina, een jongen ook uit de opleiding van Feyenoord die nu rechtsachter speelt. Trouwens toch een behoorlijke Rotterdamse inbreng ook bij, eh, bij RKC, Ramos, Braber, Martina. Dat zijn allemaal jongens uit Rotterdam. En op de bank zit natuurlijk Ruud Brood. Als hoofdcoach. Die tien jaar in de jeugd van Feyenoord heeft gespeeld. Die ook aan het eerste helft al rammelde. Maar dat toen niet aankwam. En uh, op de bank zit bijvoorbeeld ook Ed De Goehe. Jawel, dat is de keeperstrainer van RKC. En als ik de bank van Feyenoord dan bekijk. dan zit ook wat door Koeman van Gastel. Van Bronkhorst en Patrick Lodewijk. Maar goed, dat is de bank die moeten het niet doen. De mannen in het veld die moeten het gaan doen. En RKC mag gaan ingooien. Ter hoogte van de vlag. Misschien dat dit nog een gevaarlijk moment. voor de Brabantse ploeg gaat opleveren. Dat is weer die Martina die ik al eerder noemde. De rechtsachter die ver kan gaan ingooien. Die gooit hem in het strafschopgebied. Daar wordt hij verdedigd door Nelom en door Martins Indy. En zo komt Feyenoord er even uit. En is het wachten op de eerste treffer hier in de sfeervolle Kuip. Laten we eens kijken in het buitenland. Daar won de koploper in Duitsland. Borussia Dortmund de uitwedstrijd bij Hertha met 1-0. Bayer Leverkusen, Augsburg 4-1. Hamburger SV Weerde Bremen 1-3. Nuremberg versloeg Köln met 2-1. En Kaiserslautern verloor van Borussia Mönchengladbach 1-2. Om half zeven is begonnen, dus het is daar bijna rust. Freiburg tegen Bayern München. Het is na 43 minuten spelen nog 0-0. En de stand daar in Duitsland, Borussia Dortmund, 49 uit 22. Gevolgd door München Gladbach 46 uit 22. En Bayern München heeft er 44, maar dan uit 21. Is dus wezig met die wedstrijd, uit de wedstrijd tegen Freiburg. Dan in Engeland, daar waren de achtste finales van de strijd om de FA Cup. Chelsea, uh, Birmingham City, en dat is een ploeg die een, een divisie laag speelt in Engeland. 1-1, de replay is op 6 maart. Everton kwam wel in de kwartfinales, versloeg Blackpool met 2. -0. Eh, na één minuut werd de eerste goal al gemaakt door Royston Drenthe. Millwall verloor van Bolton, wonderus 0-2 en Norwich City eh, verloor van Leicester City. en dat is ook zo'n ploeg Leicester die een uh, divisie lager speelt. en Leicester won met 2-1 daar in Norwich. en dan is om kwart over zes begonnen Sunderland tegen Arsenal. en Arsenal net als van de week tegen Milan 4-0 verloren ze toen. nu staan ze weer achter tegen Sunderland 1-0. Verder met schaatsen. Bij de mannen liep de eerste dag van de wereldkampioenschap allround uit op een Nederlands feestje. In het klassement staan de oranje schaatsers op 1, 2 en 3. Koen Verwij is de nummer 3, Jan Blokhuizen 2 en de grote winnaar van de dag is Sven Kramer. Die lijkt hard op weg naar zijn vijfde allround wereldtitel. Op de 5 kilometer versloeg Kramer Blokhuizen in een rechtstreeks duel. En daarna praat Bert Maaldering met Kramer. Ja, erg knap. Dankjewel. Wat dat vind jij ook? Ja, ik vond het wel een goede rit Jan. Ja. Omdat jij steeds hebt gezegd van ik ben nog niet zoals ik altijd was. Maar nou, dit komt toch heel dicht in de buurt. Ja, dit was een, dit was een hele strakke rit. Dat uh, had ik zelf ook echt niet gedacht van tevoren. Maar uh, ja, het ging onderweg heel erg goed. En uh, ik heb samen met Jan denk ik wel een uh, super rit neergezet. Ja, samen met Jan. Maar Jan die, uh, die vertrok als een raket. Wist jij dat? Uh, we wilden eigenlijk allebei wel hard beginnen. En uh, ja, Jan, Jan begon nog iets uh, voortvarender dan ik, maar uh, ja, ik wist wel dat ik niet, uh, niet het gat meteen dicht hoef te rijden. Want uh, ja, om die 29 laags heel lang vast te houden, het gewoon heel moeilijk. Dus ik probeer gewoon zo lang mogelijk 9, 9, 5, 9, 6 te rijden en uh, dat slaagde goed. Ja, omdat jij vorige week ook zei van ik heb nog moeite om ineens heel veel gas te geven, want ja. dan ontplof ik. Ja. Je denkt van nou, misschien is het wel tactiek van Blokhuis om dat uit te lokken. Ja, nou ja dat is niet gebeurd en uh, ik heb gewoon mijn eigen rit gereden en uh, ja, dat uh, slaagde heel erg goed. Wat is dan de grootste winst? Want je staat gewoon bovenaan nu, hè? Ja, nou ja, de, de grootste winst is dat ik gewoon weer een 5 kilometer van niveau rijd. En uh, ja, daar ben ik het meest blij mee. En, uh, en natuurlijk dat ik bovenaan sta. En op het goede moment ook, hè? Bijvoorbeeld het WK, dat het erom gaat. En de verschillen zijn ook, uh, ook lekker. Ja, nee, zeker. Zeker met de rest. En uh, geeft een voldaan gevoel. Heb je al naar de verschillen op de 5 km van morgen gekeken? Want jij staat 1, Blokhuizen 2 op 0,41 en Verwij derde op 0,63. ja. ja. En goed, ik weet nog niet precies om omgerekend wat het op de 500 meter is, maar... Uh... Het zijn omgerekende 500 meter tijden. Oh, oké. Okay. Uh, ja, 14e op blokhuis, 16e, ja, ja dus, dat is best oké. Okay. Uh. Want op het EK stond je na twee afstanden nog achter op blokhuizen. Ja, ja. en uh, na de 1500 meter ook nog. Dus uh, ja, ik sta er nu beter voor. Dat vind ik toch ongelofelijk, hoor, want jij... Ik merkte wel aan jou, jij twijfelde echt. Je was echt niet, het was geen spel, toch? Of nee, heb jij nee, iedereen nee, gefopt? Nee, nee, helemaal niet. Ik, ik probeer gewoon zo eerlijk mogelijk naar iedereen te zijn. en uh, Ik uit me gewoon hoe ik me, hoe ik me op dat moment voel. En uh, ja, weet je, ik, kan, ik, ik kan niet ontkennen natuurlijk dat, dat het gewoon ook vorige week gewoon niet echt goed ging in Hama. En, uh, goed, maar uit, in je achterhoofd weet je wel natuurlijk dat dat wel een beetje bij het proces hoort. En naar het, het taperen naar deze wedstrijd toe. Maar ja, je hebt natuurlijk wel liever een wat betere wedstrijd een week van tevoren. En, uh, ja, dan is het heel erg moeilijk om, om rustig te blijven en vertrouwen erin te hebben dat, dat, dat het toch wel komt. En uh, ja, dat heb ik wel geprobeerd te blijven doen. Uh, soms wel met een uitstapje dat ik denk, verdomme, hoe gaat het komen? Maar uh, toch slag. En aan wie laat je dat dan blijken? Ook aan je coaches en zo, dat je onzeker bent? Of moet je dat ook weer niet te veel laten blijken om voor Blokhuizen bijvoorbeeld... Uh, oh. nou. Jan en ik gaan er eigenlijk allebei wel heel erg open mee om. En uh, ik denk als wij elkaar proberen te, ja, het leven zuur te maken... dat we er uiteindelijk allebei slecht van worden. En uh, we kunnen allebei maar beter gewoon van elkaar groeien... en op een moment uh, zelf elkaar proberen te verslaan. Nou lijkt het trouwens net alsof je het WK al gewonnen hebt. Dat is niet zo. Nee. Kan dat nog moeilijk zat worden trouwens morgen? Uh, ja, het kan, het kan heel moeilijk zat worden. Ik heb al vaker de 500 meter verknald. Dus uh, ja, weet je, natuurlijk is het, is het nog lang niet binnen. Maar ik ben al, ik ben al hartstikke blij hoe het nu gaat. En uh, ik ga mijn uiterste best doen. Gefeliciteerd met deze dag. Dankjewel. Sven Kramer en Bert Maalderink. We gaan naar Feyenoord, RKC. RKC ook uh, een beetje de aanval af en toe, heeft het? Nou, dat mag je wel zeggen, hoor. Het is spannend in Moskou, maar het is ook spannend in Rotterdam. Zojuist een knappe redding van Erwin Mulder, de doelman van Feyenoord... op een doelpoging van Schet, de snelle rechtsbuiten van RKC. De ploeg uit Baalwijk-Bollek, zeggen ze dan in carnavals -tijd, geloof ik, komt er redelijk uh, snel uit vaak. Met die snelle mensen dus, met Schet aan de rechterkant... met Tenpoor aan de linkerkant... en met Neemert, de Hongaar in de spits... en ook nog met een echte nummer 10. Braber, die verdedigd wordt steeds door Mokotjo. En zo doet RKC aardig mee. Nu in balbezit halverwege de eigen helft. Ramos speelt de bal dan naar zijn aanvoerder van Peppen. De linksachter van Peppen terug naar Ramos. En Ramos kijkt even wat erin zit. Die geeft een crosspas op Martina. Maar het lijkt mij niet dat Martina op het veld die bal binnen kan houden. En zo is het ook. Dat kan hij dus niet. En dus mag Feyenoord, een meter of tien van de hoekvlag op de eigen helft, mag het gaan ingooien. En dat gaat doen Nelon, de linksachter. Die uh, gaat de bal waarschijnlijk gooien richting Mococcio of richting Fernandes. Het wordt zelfs naar Bakal. Nog een paar meter verder maar het is RKC dat de bal oppikt en dat nu weer in balbezit is. Een meter of tien van de kant van de strafschopgebied en daar is, is Braber heel dicht bij een doelpunt. En zijn het Vlaar en Martins Indy, de twee centrale verdedigers van Feyenoord die met een wilde trap daarvoor opruiming moeten zorgen. En dat dus ook doen. En is de bal over de achterlijn gegaan en mag RKC zowaar weer een corner gaan nemen. Dat was even daarvoor ook zo. En voor die dode spelmomenten komt. Steeds Sander Duits, de man die dus een gele kaart kreeg. Komt hij steeds naar de cornervlaggen, Zowel van links als van rechts trapt hij de corners En daar komt hij wel van. de rechterkant is Mulder die hem wegbokst. En die wordt dan opgepakt door uh, Schaken die helemaal mee terug is in zijn eigen verdediging. Afgejaagd wordt door Meijers, de linkermiddenvelder van RKC. Nog altijd Schaken in duel met Meijers. En wie gaat dat duel winnen? Het is RKC dat het duel wint. De Kuip in opwinding omdat het niet eens is met de beslissing van Makkelie. En nu is Feyenoord weer heer en meester daar in eigen straf op het gebied. En mag Erwin Mulder, de keeper, een doeltrap gaan nemen. 35e minuut, zeg maar 10 minuten van de rust af. En het is eigenlijk verrassend nog altijd 0-0. Want de meeste mensen hadden toch gedacht dat Feyenoord dit klusje wel even zou klaren. Zo is het dus nog niet. Maar Feyenoord gaat in de aanval. Met een Nelom. Die geeft een paas in de richting van Guidetti, Die goed wordt afgeschermd door Drost. En dan is RKC weer in balbezit. Maar komt het niet erg verder. Het komt niet verder dan Nelom. Die tikt de bal dan even naar Martins Indi, De centrale verdediger. De linkerman in dat uh, centrale blok. Vlaar is is de rechterman en dan gaat de bal naar Leerdam. Maar die krijgt hem niet echt lekker mee. De bal gaat over de zijlijn. En misschien is Feyenoord toch wel een beetje geschrokken... van het redelijk brutale aanvallende spel van de Rooms-Katholieke combinatie uit Waalwijk. En is er dus nog altijd 0-0 in de Kuip. Lenny Kravitz met Black and White America. Uh, Fijn hoort RKC en, en het schijnt te regenen even te napel, hard. <laughs> Ik heb mijn regenpak aan en mijn regenschoenen. Het is overigens altijd 0-0. We zitten zes minuten van de rust af. Het gaat nog niet echt met Feyenoord zoals het het graag zou willen. En zojuist kreeg Leerdam zelfs een gele kaart. En dat betekent dat die volgende wedstrijd geschorst is. En dat is dus een tegenvaller. Ronald Koeman, geïrriteerd uit de dugout. schrijft ze een makkelijk om opheldering vragen. Dit is een kans voor Feyenoord, hoor. Schaken maar die uitstekende doelman van RKC, Jeroen Zoet. Eigendom van PSV. Maar die uh, Soet die staat het hele seizoen al goed te kiepen bij RKC. Die komt er nu ook weer feilloos uit en pikt die bal van de schoen van Schaken. En zo is dit gevaar van Feyenoord ook weer onschadelijk gemaakt. En Soet zelf met een lange bal nu richting zijn spitsen. Maar dan wordt hij onderschept. Dan nu een duel van Duits op het middenveld. Ook El Amadi doet mee en dan Ramos die speelt de bal naar Nemet. Halverwege de helft van Feyenoord. Een aanval van RKC, althans, daar leek het even op. Maar die aanval wordt onderschept door El Amadi. Hij en Bakal moeten de lijnen voor Feyenoord uitzetten. Maar het lukt nog steeds niet. Nu is het RKC weer in balbezit. En dacht Sander Duits even te kunnen uithalen voor de schot. Dat lukt niet. Maar RKC houdt de bal nog steeds druk op Feyenoord. Ook op de helft van Feyenoord. Ten voorde... Richting Duits. Duits weer richting ten voorde. Maar daar zit Leerdam tussen en die kan Dus kijken of hij dat goed doet. Of hij de bal bij een medespeler kan krijgen. Dat kan hij niet. Hij moet de bal over de zijlijn tikken. Nogmaals, ik zie Feyenoord uh, ja, in het ecchi eigenlijk sinds enige maanden weer. Het elftal staat natuurlijk. Het heeft veel lof over zich heen gekregen. Terecht ook, want Feyenoord staat vierde. En daar had niemand op gerekend. Maar tot nu toe valt het nog niet echt mee. Ook deze voorzet niet van Aaron Meijers namens RKC. Want de bal gaat over het doel van Erwin Mulder. Doelman van Feyenoord, die dus met nog een ja, minuut of vijf in de eerste helft het doeltrap mag gaan nemen. Bij nog altijd die blanco stand 0-0. Met München, Nederland tegen Duitsland, halve finale van het Europese kampioenschap. En Judith Merlendijks heeft Nederland op een 1-0 voorsprong gezet. Daarna kwam het dubbel, zei Mark Brassenet. Ja, dat klopt. Ronald, die staan uh, nog steeds op de baan. Lotte Jonathans en uh, Paulien van Doormalen. Ja, wil Nederland deze ontmoeting winnen. Deze best of five. Die bestaat uit drie enkelspelen en twee dubbelspelen. Ja, dan moet dit dubbelspel toch wel gewonnen worden. Uh, Dormalen, van Doormalen en Jonathans. Normaal een sterk dubbel. Wil ook graag naar de Olympische Spelen samen. Uh, moeten ze bij de beste 16 op de geschone wereldranglijst staan. Nou, daar zijn ze voor in de race. Ze spelen dus veel toernooien. Trainen hard. Maar ja, het komt er in deze dubbel nog niet echt uit. Eerst de game. Stonden ze 14-8 voor. Uh, verloren hem wel met 21. 2019. En Nederland is op een 1-0 achterstand in dit dubbelspel. Dit cruciale dubbelspel mag je toch wel zeggen. Want ja, de ja, daarin is Nederland toch wel verzwakt door het, het, het laten afzeggen van Yao Yi. Normaal gesproken de kopvrouw van deze Nederlandse ploeg. Ja, En als zij speelt en dan samen met Judith Meulendijks... dan heb je gewoon twee speelsters die een enkelspel kunnen winnen. Die twee punten voor Nederland binnen kunnen halen. Nou, Yao Yi is er die bij, dus Judith Meulendijks in de single. En dan zien we verder in de opstelling Petty Stolzenbach. 22 jaar, jong meisje. En Soraya de Vis van Eibergen, dat is een, een debutante. De verwachting is dat die twee hun enkelspelen niet zullen gaan winnen. Dus dan moeten de dubbels gewonnen worden. En dat te beginnen met deze dubbel van Lotte Jonathans en Paulien van Dorenmalen. We zitten inmiddels in de, in de tweede game. Ja, toch wel iets aangeslagen, het Nederlandse duo. Doordat ja, misschien wel onnodige verlies in die eerste game. Die uh, grote voorsprong die uit handen werd gegeven. In die tweede game, ja, het loopt niet helemaal. Wat foutjes, wat, wat, wat irritatie op onderling. Wat misverstandjes onderling tussen uh, Jonathans en uh, van Dorenmalen. En dat zijn uh, de Duitse vrouwen Sandra Marinello en Birgit Michels, die in die tweede game... Een 10-5 voorsprong hebben genomen. Het ziet er dus niet heel goed uit voor Nederland. Na die opsteker van Judith Meulendijks. Die mooie 1-0 voorsprong dreigt het nu fout, fout te gaan. In de, in de tweede partij. Het Nederlandse dubbelspel. Het vrouwendubbelspel. Ze dus komen nog een puntje terug. 10-6. Maar ze moeten heel erg hard werken. Tegen de sterke Duitsers. Feyenoord RKC. Wat vind je van de RKC trouwens. Tot nu toe even te helpen? Nou, daar heb ik al een paar keer de loftrompet over gestoken. Over gespeeld ook. Maar nu is Feyenoord in aanval. Met El die Bij de stand 0-0. Dat straft op een beetje in. Daar komt Nederland linksachter buiten om. Maar de bal wordt goed verdedigd. ...door Martina, de rechtsachter van RKC. Dit is wel een corner voor Feyenoord. RKC heb ik een paar weken geleden in de Euroborg in Groningen zien winnen met 3-0. Maakte op mij een zeer goede indruk toe. toen, een uh, verzorgd voetbal. Maar dat speelt het eigenlijk al sinds jaren. Goed, de corner komt van de linkerkant door Karim El Amadi. Veel beweging in het strafstofgebied bij Vlaar, bij Bakal. Bij schaken, die zijn allemaal in het strafgebied vlaar kan koppen, maar die raakt de rug van Drost, de verdediger van RKC. En zo kan de Waalwijkse ploegen weer uit met Meijers, de linkermiddenvelder. Die nu de bal probeert te spelen naar met de Hongaarse spits. Dat lukt hem niet, de bal komt terecht bij Martins Indy. En El Amadi mag de volgende aanval van Feyenoord gaan inleiden. Speelt de bal naar Fernandez, die raakt hem kwijt. Maar dan komt hij weer terecht bij El Amadi. Kidetti probeert los te komen van zijn man. De steekbal gaat naar Bakal, maar de bal wordt gestuurd door Jeroen. En bovendien gaat de vlag van de grens echter omhoog. En is het uh, buitenspel als die ballen dus was ingegaan. Dan had scheidsrechter Mackely hem zeker niet in zijn boekje genoteerd. Want hij heeft het vlag signaal van zijn assistent gehonoreerd. Maar eens te meer bewijst Jeroen Zoet. Ik denk dat hij net 21 jaar is. Geboren in Veendam in het Hoge Noorden. Opgegroeid dus uh, in de buurt van de Lange Leegte. Dat hij een zeer talentvolle, uitstekende doelman is het hele seizoen al bij RKC. En ook nu heeft hij al een paar keer ingegrepen. Ook uh, aan de andere kant trouwens. Ook een jonge keeper afkomstig uit Pannerden. Dan heet u dat ook weer. Erwin 0. Er krijgt nog wel eens wat kritiek over zich heen. Maar de laatste weken uitstekend in vorm. En ook al een paar goede reddingen verricht. Nu een aanvalsfout. Een aanvalsovertreding van Rick ten Voorde. En dat betekent dat Feyenoord in de laatste minuut een vrije trap mag gaan nemen. En dat gaat het doen op de eigen helft. Halverwege zo ongeveer. En het is... Eens uh, dus even kijken. Het is Nelom, de linksachter, die die vrije trap mag gaan nemen. Misschien dat Feyenoord dan toch nog in de slotfase van de eerste helft... via Quidetti, die redelijk in bedwang wordt gehouden door Drost en door Ramos... iets kan doen. Ramos trapt. De bal weg, dan wordt hij opgepikt door, nee, niet door Feyenoord, maar door Ramos zelf. Dan mag Vlaar en uh, Leerdam, die mogen Feyenoord opnieuw in uh, aanval brengen. Een overtreding op Leerdam, geconstateerd ook door scheidsrechter Makkeli. En dan gooit Meijers gooit die bal even weg, maar dat wordt niet bestraft met een gele kaart. Hoeft voor mij ook niet. Geel heeft er al twee keer gegeven aan Duitsland en aan Leerdam. Had voor mij ook niet gehoeven, het waren gewoon duels. En je moet ook niet zo snel als scheidszetter een gele kaart gaan trekken. Want dan is de consequentie bij een volgende dat het rood is. En dan vraag je je af of dat soms verdiend is. Goed, ik heb het Sportforum de hele middag ook horen discussiëren. Regels zijn regels. Maar je kunt ook fluiten in de geest van het spel. En daar hou ik meer dat van. Dat mag Goed. niet meer, hè? Nee, ja, ik, ik vind van wel. Bakal, halverwege de helft van RKC. Speelt de bal naar Guidetti. Dit zal dan zo ongeveer de laatste aanval van de eerste helft worden. Bakal probeert de bal bij Guidetti te krijgen. Dat lukt hem ook in het strafzomverbied. Maar die staat met de rug naar het doel. En wat moet hij dan doen? Hij speelt de bal naar Nelom. Die komt buitenom. En wordt er nog een voorzet? Er wordt een voorzet. Weggekoopt door Martina. En dan fluit Makkerli voor het einde van de eerste helft. Ja, die gelijk is opgegaan. En dus is de gelijke stand ook volkomen terecht. Alleen is het jammer dat het niet 3-3 is, maar 0 tegen 0. Since the first day we walked...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 Gonna try van Sabrina Stark. Irene Wust kan terugkijken op een prachtige eerste dag van het WK Allround. Ze staat bovenaan in het klassement, vlak voor Christine Nesbit. Wust verdiende die compositie door een prachtige drie kilometer. In een onderling duel hoefde ze maar weinig toe te geven op Martina Sablikova. En daarna sprak Bert Maalderink met Wust. Het was een geweldige race van jou tegen Sabrikova, dat vind jij ook toch? Ja zeker, ja, het was een hele sterke en uh, net als vorige week. was Het, het gat helaas iets groter, maar uh, nou ja, ze knalden er ook iets wat meer in dan vorige week. En, uh, ja, ik, uh, ik kom vanaf, vanaf begin af aan gelijk goed mee en daar was ik heel erg blij mee. En, uh, ja, dit vind ik het mooiste wat er is, hè. vrouw tegen vrouw. En, uh, ja, ik kon op een gegeven moment kon ik de ronde tijd ook weer terugbrengen naar 31-7. Ja, het was gewoon een hele sterke rit. En als je ook ziet... Uh, ja, Martine rijdt 4.01, uh, ik rijd 4.02. En dan zit het toch wel een behoorlijk gat. Dus ik denk dat we elkaar goed opgejut hebben. Uh, ja, dat, uh, dat is het mooiste. Jij viel aan in de race. Uh, en dat wil iedereen altijd zien. Maar hoe moeilijk is dat? Ja, het is zeker moeilijk. Ik bedoel, uh, ja, je benen lopen al vrij snel vol. En uh, het is een hele droge lucht. Maar uh, ik had een hele droge mond. Maar ik dacht van ja, uh, als ik... Uh, als ik gewoon uh, maar denk aan, uh, aan dat ik een droge mond heb, heb ik geen pijn in mijn benen. Dus uh, ja, nee, het, uh, het was, ik vind het mooiste. Ik vind, uh, dan uh, zie ik bij me wegrijden en dan denk ik alleen maar van, Wist, kom op, je gaat niet laten kloppen nu. Dus uh, ja, dat haalt uh, het best, mee, best in me naar boven. En dat betekent ook meteen dat je goed in vorm bent, want behalve willen is kunnen nog iets anders. Ja, tuurlijk, ja, ik bedoel, ik wil altijd wel en ik wil altijd winnen, maar ja, je moet wel in vorm zijn om dit te kunnen. En je moet een lichaam hebben wat dit ook wil. En uh, ja, ik ben heel erg blij dat dat uh, dit weekend weer klopt. En dat betekent dat je uh, dag 1 op de eerste plek staat. En de verschillen, ja, ik denk van hier zit veel in. Ja, zeker. Ja, ik sta er goed voor. En uh, ja, goed, morgen nog een dag. En uh, morgen wordt een hele belangrijke dag. Waarin morgen 1500 meter zeker de sleutelafstand wordt. En ja, uh, goed, ik heb daar uh, gezien, vorig jaar heb ik daar goede herinneringen aan. En ja, uh, ik mag weer tegen Nesbit Dus wat dat betreft uh, heb ik er alle vertrouwen in. En 1500 meter is... Uh, ja, dat beschouw ik toch wel een beetje als mijn afstand. Dus ja, dat wil ik zeker, uh, die afstand wil ik zeker winnen. En daar uh, ja, proberen een gat te slaan met de rest. En zeker met vorige week waar je net al over begon in het Achterhoofd. Toen reed je tegen Sablikova op de 3 kilometer. Maar tegen Nesbit op de 1500. En je klopte haar. Ja, en nu de mag ik weer tegen Nesbit. Dus uh, ja, ik denk dat het een hele leuke rit gaat worden. Al is Nesbit wel iets beter dan de vorige week. Je je dus uh, ja, dat wordt alleen maar spannend. En dat zei Irene Wust tegen Bert Maalderink. Wust dus eerst in het klassement na de eerste dag van de WK Allround. We gaan praten met Ronald van der Geer, want die zit in Den Haag bij ADO Excelsior. Ook daar slecht weer heb ik al gezien. Uh, ADO negen punten voor op Excelsior, maar ADO draait niet echt lekker tot nu toe de laatste week, uh, Ronald van der Geer. Twee puntjes, maar uh, naar de winterstop gehaald. Twee gelijke spelen, drie-vier tegen ADO en één een tegen Utrecht. Ja, dus, uh, nou, die tegen ADO. Is, uh, wie was het ook al? Nee, ADO tegen Roda nu, dus oh, tegen Roda, ja. Ja, tegen Roda. Zijn ik ADO? Sorry. Ja, zei ADO, ja. <laughs> het spijt me nu al, en oprecht. Uh, nee, Twee puntjes, dus maar gehaald. Dus het moet anders. Er zitten wel wat problemen in, in het afval van ADO. Onder meer, wie gaat hij nou toch eens een keer een goal maken? Want ADO creëert die wedstrijden best voldoende. Alleen, uh, er wordt zo weinig gescoord. En dan gaat nu dadelijk ook een mentaal aspect werken. Want men staat nu nog wel weg bij die, uh, die degradatiestreep. Maar ja, als uh, de onderste ploegen puntjes blijven dan komt de streep dichterbij. En voor je het weet, ben je genoodzaakt om degradatievoetbal te spelen. Mede daarom moet er vandaag gewonnen worden... Maar Maristijn heeft uh, nou niet echt het geluk in deze fase wat betreft zijn verdediging want hij moet weer met een andere verdediging spelen dat komt doordat uh, Sepa geschorst is, Annie is dan voor uh, zijn geluk wel weer teruggekeerd, die zal straks rechtsback spelen, Visser schuift door naar het centrum, speelt daar samen met Koen en hij moet voor de linkerkant een beroep doen op Luxie. en nou dat is nou niet een hele gelukkige keuze geweest tot nu toe deze Slovaak, maar hij start straks wel aan, uh, aan de linkerkant en Visser was back en speelt dus nu centraal achterin Hoorvat, is er ook niet, voor de rest is is wel iedereen aanwezig. Uh, behalve dan Vicento. Ali Boussabon mag straks aan de linkerkant proberen. Om uh, het uh, verschil te gaan maken in het uh, elftal van uh, Maurice Stijn. Je had daar misschien wel recht verwacht. Maar ja, nog niet helemaal fit. Wel op de bank. Dan Excelsior. Dat doet het eigenlijk wel goed natuurlijk. Na de winterstop al zes punten gehaald. Ik kom nu met zeven mijlslaars eigenlijk uh, omhoog in die uh, stand van de Eredivisie. Komt langzaam maar zeker boven die streep en is in de winning mood. Vast elftal, daar doet uh, Lammers ook geen concessies meer aan. Speelt gewoon met drie spitsen, doet dat vandaag ook. Alleen uh, Finken is terug op de plaats van Moussa Kalisse. En voor de rest zijn het gewoon dezelfde namen bij uh, Excelsior. Vertrouwen, dat is het uh, woord. Welke ploeg heeft vandaag het meeste vertrouwen? Is het ADO of is het uh, Excelsior? De omstandigheden zijn droevig, want het uh, regent, het waait achter de duinen. En dat zal van invloed zijn op uh, de wedstrijd zometeen. Uh, we gaan ook kwart voor acht beginnen en weggereden is de scheidsrechter. En op kwart voor acht, dat is over een minuut of uh, dikke vijf. Uh, is er ook in Doetinchem de Graafschap tegen VVV? De Graafschap heeft eigenlijk uh, tot nu toe het grootste deel van het seizoen boven VVV gestaan, maar dat is de laatste weken uh, omgedraaid doordat VVV met de nieuwe trainer toch uh, links en rechts wat punten pakte en de Graafschap steeds maar verloor. Maar ja, VVV heeft uit. Al een jaar geen punten meer gepakt. Dus er moet wat in zitten voor de graafschap Richard van der Maden. Ja, dat zou je op voorhand wel zeggen. En zo'n uitoverwinning voor VVV Venlo komt natuurlijk ook steeds dichterbij. Zeker nu de laatste weken onder het regime van Ton Lokhoff. Wel wat beter wordt gevoetbald inderdaad in thuiswedstrijden. Bijvoorbeeld vorige week nog FC Groningen werd toch uh, geklopt met 2-0. Met een uitstekende Yannick Wildschut doelpunt en een assist. En bij VVV is er dan ook volop vertrouwen dat het uh, vanavond wel een keer in een uitwedstrijd goed gaat komen. Vooral ook omdat de graafschap, je zei het al, weg is gezakt naar de laatste plaats. Dat gebeurde vorige week toen kansloos werd verloren in Eindhoven van PSV. Zeker in de eerste helft werd toen de graafschap volledig weg ja, er is hier in de Achterhoek, in Doetinchem met name, de hele week eigenlijk over heel weinig anders gesproken dan deze wedstrijd. Beladen cruciaal, al dat soort termen passerende revue. Dat er geen nieuw stadion komt op een andere locatie, dat kwam er even tussendoor. Maar het ging toch vooral over het moeten winnen vanavond voor de Graafschap. VVV, inderdaad. Meer dan een jaar al uh, geen uitwedstrijd ver, uh, gewonnen. Daar houdt de graafschap zich in deze wedstrijden dan maar aan vast. Andries Uldering, de trainer, heeft uh, voor het eerst dit seizoen Michael de Leeuw, aanvallende middenvelder, gepasseerd. In het uh, middenveld centraal is nu een uh, rol weggelegd voor Jill Vermoed. De Israëli's International die in de winterstop overkwam van Kaiserslautern. Wordt voor een half jaar verhuurd. En bij VVV zien we dezelfde namen als vorige week toen FC Groningen, ik zei dat al, met uh, 2-0 werd verslagen. Daar dus geen wijzigingen. De Vijverberg stroomt langzaam vol. Het veld is allesbehalve goed. Maar dat is hier in de wintermaanden eigenlijk nooit het uh, geval. De laatste wedstrijd werd nog afgelast tegen FC Twente. Toen was het uh, na onbespeelbaar. En het duel staat straks onder leiding van de ervaren scheidsrechter Björn Kuipers. En dan gaan we naar Ahoy. Daar speelt Federer tegen Davidenko om uit te maken wie morgen tegen Del Potro de finale mag spelen. Del Potro, Jan Roos won vanmiddag vrij makkelijk als ik die setstanden zie tegen Berdy. Ja, dat was inderdaad een. Uh, zeker de tweede set was bijna een walkover voor de Argentijn. Uh, ja, Berdi. men zegt dan, die gooit er een beetje met de pet naar. Maar hij had niks in te brengen tegen Del Potro. Del Potro dus morgen in die finale tegen of Roger Federer of Davy Denko, de Rus. Een bomvol ahoy. Ik zit om me heen te kijken. Ik zie werkelijk geen één leeg stoeltje. Dat zie je toch maar zelden. En Federer dus op de baan tegen Davy Denko. Allebei even oud, 30 jaar. Ze zijn ook allebei zo rond de 1999. Begonnen met hun profcarrière, ze kennen elkaar door en door. Het is het 19e duel en de eerste game is bezig. En Federer is goed begonnen hoor. Uh, nu mist hij een balletje. Een goede backhand van Davidenko in de hoek waar de Zwitser net te laat bij is. Het is 40-30 in de eerste game dus voor Roger Federer. Voor het laatst speelde hij tegen Davidenko dit jaar nog in Doha op het hardcourt. Federer won 6-2 en de tweede set ook 6-2. Ik verwacht niet al te veel problemen, maar je weet het maar nooit. Hij is in ieder geval wat ontspannender begonnen dan gisteren in zijn partij tegen Niminen. 40-30 voor Federer in de eerste servicegame van deze tweede halve finale in Ahoy. Nederland tegen Duitsland, altijd de moeilijke tegenstanders voor uh, Oranje. Badminton, Mark Brasser. Het is me weer eens gebleken, want het vrouwendubbel is zojuist verloren gegaan. 21-19 en 21-18 in het voordeel van Sandra Marinello en Birgit Michels tegen Lotte Jonathans en Pauline van Doormalen. En dus is het niet 2-0 na twee wedstrijden, waar, ja, waar toch op gehoopt was en wat toch ook gewenst was, nou, die mooie overwinning van Judith Meulendijks in de eerste wedstrijd. Maar is het gewoon 1-1. Ja, en nu wordt het een wel heel erg moeilijk verhaal voor Nederland om, om deze overwinning, om deze halve finale nog uit het vuur te slepen. Duitsland, een geduchte tegenstander. Duitsland er wordt verwacht dat ze twee spelen. Uh, gaan winnen nog, ja volgende enkelspel is van Patty Stolzenbach. 22 jaar, jong meisje, speelt tegen Olga Konon. Ja, dat wordt een heel erg moeilijke opgave voor Stolzenbach. Het zal daar wel 2-1 voor Duitsland worden, zo is de verwachting. Dan de vierde partij, een belangrijke partij. Dat is weer een vrouwendubbel. Selena Piek en Iris Tabeling spelen daarin voor Nederland. Ook jonge meiden. Het is een beetje de wisseling van de wacht. Ook zo kun je het wel zeggen, dit Europees kampioenschap... in de Sporthalle Zuid in, in Amsterdam. De oudere generatie, Judith Meulendijk, Jouw Jide. Ja, daar wordt toch wel van verwacht dat ze aan het einde van dit seizoen... Misschien Misschien anders volgend seizoen er wel mee stoppen. Dat ze hun carrière beëindigen. Ja, en dus is het uh, goed om te zien dat, dat de opvolging wel geregeld is. Alleen de vraag is natuurlijk. Ja, je mag niet verwachten dat de opvolging echt al klaar staat. Dat ze hier echt uh, potten kunnen gaan breken. Selena piek en Iris Tabeling. Dus in de vierde partij in het dubbelspel. Ja, dat, dat zal een cruciale worden. Trekken ze daar de stand. Uh, nog gelijk dan wordt het 2-2. En dan ja, is toch de verwachting dat de vijfde partij. Dat is weer, dan weer een enkel spel dat die verloren gaat. Het is o zo jammer dat uh, ja, Paulien van Doornmalen en Lotte Jonathans net het dubbelspel niet hebben kunnen. Winnen. Ze speelden niet, niet, niet, niet heel erg goed. Ze zeiden van tevoren zelf ook, ja, het is 50-50. We kunnen deze dubbel ook verliezen. Stui een sterk Duits dubbel. Nou ja, ze hebben hem inderdaad ook verloren. En daardoor is de tussenstand hier in deze ontmoeting tussen Nederland en Duitsland 1-1. En is het wachten op de volgende partij. Enkel spel dus tussen Patty Stolzenbach en Olga Konon. Nederland-Duitsland 1-1. In Doetinchem wordt al gevoetbald. De graafschap VVV, Richard van der Maarden. We zijn bijna een minuut onderweg en het meeste balbezit in die minuut... voor zover daar sprake van is, is voor de thuisploeg. De graafschap nu een ingooi aan de linkerkant van het veld voor VVV. Volle Vijverberg met bijna 12.000 toeschouwers. En dus de wedstrijd van de waarheid voor zeker de graafschap... dat op de laatste plaats staat in de eredivisie. VVV heeft drie punten meer en kan dus weglopen vandaag van een concurrent. Excelsior staat daar natuurlijk nog tussenin... Met 14 punten. Het is dus spannend onderin. Een vrije trap van VVV. Zoeken naar het hoofd van Lofor. De centrale spits bij VVV. Maar de bal wordt achterin opgevangen door Jan-Paul Says. De ervaren verdediger die de bal dan weer naar voren lepelt. Maar onnauwkeurig. Via Holla opgevangen. Maar ook daar dan weer balverlies. En Meijer probeert dan Poepon de spits te bereiken. Via Rozen, Daar ligt de ruimte. Inderdaad. Aan de linkerkant kan de Graafschap nu proberen een aanval te gaan opbouwen. Ted van der Pavert leidt dan ook weer balverlies. Omdat hij zwak paast naar en zo is de beginfase erg onrustig van beide kanten met heel veel balverlies. Na twee minuten voetbal 0-0 uiteraard nog de stand. En een vrije trap nu aan de rechterkant van het veld voor VVV op de eigen helft. Nog niet zoveel gebeurt in de beginfase tussen De Graafschap en VVV 0 tegen 0. Ado Excelsior, er stond er net iets open hier Ronald van der Geer En toen hoorde ik allemaal vreemde geluiden uit die microfoon voor jou komen. Oh, wat raar. Daar weet ik anders uh, helemaal niets van. Nou, misschien een beetje meegezongen met een liedje hier. Er werd ook nog even om applaus gevraagd hier, want er uh, is nog iemand geëerd. En dat Sherry. heb je ook maar gedaan. Dat heb ik ook gedaan, heb ik geklapt. Sherry is namelijk gehuldigd voor zijn honderdste wedstrijd in het betaalde voetbal. Maar we zijn begonnen, hoor, aan ADO Excelsior. Eerste blessuregeval is er ook al, want de eerste bal ging richting Ami... en die kreeg te maken met Vinke, die wel erg fel attakeerde. Nou, Ami even op de grond, maar het gaat allemaal prima. En dus kunnen we eindelijk beginnen aan deze wedstrijd tussen ADO en Excelsior. Eerste aanval bal van ADO geprobeerd om immers te vinden via, via Rado Savjevic, maar die bal gaat over de zijlijn. Dat dus kan er ingegooid worden door Excelsior de mindere ploeg dus zou je kunnen zeggen als je kijkt naar de stand op de ranglijst 9 punten verschil in het voordeel van ADO Den Haag maar al vooraf geschetst na de winterstop slechts 2 punten voor ADO helemaal liefst 6 voor Excelsior. En uh, Maurice Stijn zei gisteren ook uh, na afloop van de training. Dit is zo'n wedstrijd. Ja, ik hoef het niet te benadrukken. Die moet gewonnen worden. Nou, eens kijken hoe zijn ploeg daarmee omgaat. Als Janga het balbezit heeft. Net iets over de middenlijn. Koen komt dan uh, oversteken. En uh, brengt de spits van Excelsior ten val. Krijgt uh, Excelsior dus in de as van het veld. De vrije trap te nemen. De Kralingers die uh, spelen dus met uh, Tim Vinken aan de buitenkant. Vinken die uh, bij de eerste wedstrijd uh, dit seizoen betrokken was. Bij de eerste goal ook. Voorzet van hem. Vanaf de linkerkant werd door Van Steensel... na 54 seconden al binnen geschoten. Nou, dat uh, gaat uh, niet herhaald worden, want we zitten al in de tweede minuut. Maar Excelsior komt eigenlijk altijd tegen ADO. Eerst nog op een voorsprong. Of, uh, een aardige uh, vrije trap. Uiteindelijk van Jansen in het strafstopgebied van ADO Den Haag. Weggekopt door John Verhoek, maar wel over de achterlijn. De eerste corner is dus uh, aanstaande voor uh, Excelsior. En dat na twee minuten voetballen in de stromende regen. Het is 0-0. Even ten zag een doelpuntloze eerste helft bij Feyenoord RKC. Maar ook stromende regen. Het is inderdaad nog altijd stromende regen in de Kuip. En het is nog altijd 0-0. We zijn 1 minuut onderweg in de tweede helft. Bij Feyenoord 1-wijziging. Leerdam, de rechtsachter, die een gele kaart kreeg van scheidsrechter de Makkeli... is vervangen door de Vrije. Misschien nu dan toch een kans voor Verloop Voorlopig wordt hij verdedigd door Sander Duits. En zo blijft het dus. Terwijl u het gejuich op de achtergrond in de Kuip hoort dat Feyenoord aanvalt... blijft het nog altijd 0-0. De Graafschap VVV dan. Richard van der Waarde. Bijna 5 minuten zijn we bezig. En een actie aan de linkerkant van het veld nu met wildschut Gevaarlijke man bij VVV, maar hij loopt zich vast. Goed verdedigd ook, goed naar de bal gekeken door Jan-Paul Sijs. Dat zag er even dreigend uit. Wildschut die vorige week zo goed speelde in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Nu een prima opening van Holla, de middenvelder van VVV. In de winterstop overgekomen van Groningen naar deze ploeg. En een aanval van VVV nu het hoofdzoeken van Wolvor die in het doelgebied staat. De bal wordt weggekopt door Alban Toglu. De graafschap in de problemen in de beginfase. De graafschap dat al wel één kans heeft gehad, een minuut of twee. Twee geleden, goed werk van Poupon. Die gaf de bal aan Schrekkovic, maar die schoot veel te zwak in. En zo staat het dus na vijf minuten spelen nog altijd 0-0. Ronald van der Geer in Den Haag. Met een schot nu van Toornstra namens ADO. 0-0 na 4 minuten. Corner kort genomen vanaf de rechterkant. Bal uiteindelijk bij Toornstra. Maar dat schot wordt geblokt door de defensie van Excelsior. Bal wordt teruggebracht. Het ja, is een lange bal. Maar de wind heeft nogal wat op de bal. Zodat hij uiteindelijk maar halverwege de helft van Excelsior terecht komt. Een schot dan weer van Thierry. Vanaf een meter of 25. Naast de goal van Excelsior. Doelman de Ruiter kan dus een doeltrap gaan nemen. De eerste 4 minuten zitten er dus op. zonder echte noemenswaardige momenten. Allebei de clubs een corner gekregen. Maar die van Excelsior werd getropt, getrapt door Jansen en ging in één keer over de achterlijn heen. Ook die bal werd dus door de wind gedragen. 0-0 is het dus na vier minuten in het Kyocera stadion. En dan de Kuip. Even te napel. Daar is het ook altijd nog 0-0 en daar mag RKC een ingooien gaan nemen. Halverwege de helft van Feyenoord. Heel even klonk het gezang op van de Feyenoord supporters. Misschien ook gekomen door de kou en de regen. Maar het spel van Feyenoord is nog altijd niet zo indrukwekkend dat het op voorsprong is gekomen tegen RKC. Dat u aanvalt via de linkerkant via Van Peppen, maar wordt verdedigd door de Schaken. De rechterspits van Feyenoord die helemaal mee terug is gekomen. Maar die peert die bal dan over de zijlijn. En daar mag RKC gaan ingooien. En daar heeft het niet echt veel haast bij. Want RKC is best tevreden met die gelijke stand. Een puntje uit de Kuip halen tegen een Feyenoord in vorm. Want dat mogen we toch wel zeggen. De laatste week heeft Feyenoord is begonnen aan een indrukwekkende resulterend in plek 4. En nu gaat de bal over de zijlijn om hij vorderen voor het laatst raak. En mag Stefan de Vrij rechtsachter nu eigenlijk de centrale verdediger. Maar door een blessure is hij zijn plek kwijtgeraakt aan Martins Indy. En nu is hij dus terug omdat Leerdam de volgende wedstrijd geschorst is. Is Stefan de Vrij terug als rechtsachter. En mag RKC weer aan een aanval beginnen. En dat doet het bij doelman Jeroen Soet. Voor beide ploegen in Doetinchem is er maar één doel winnen. Richard van der Maarden. Ja, zo is dat. De Graafschap nu het bal bezit op de helft van VVV. Met een goede paas van Meijer naar Poepon uitgeweken naar de rechterkant. Voorzet moet dan komen. Wordt laag gegeven. Weg verdedigd door Leijwe Cabessi opnieuw ingeschoten. En dan uh, smoort die bal daar in de doelmond. Wordt er geappeleerd voor Hens door een aantal spelers van de Graafschap. Maar Kuipers laat het spel doorgaan. Ik denk dat dat terecht is. Saïs opent nu weer naar de rechterkant. Daar moet uh, vermoed komen. Maar Leijwe Cabessi wint het duel. Dan is het. Alban Toklu weer. De rechtsbekken namens de Graafschap. En zo is het onrustig hoor. aan beide kanten. Zeker de thuisploeg grossiert alweer in balverlies in de eerste minuten. De meeste dreiging is eigenlijk gekomen van VVV. Nu Meijer met een riskant balletje terug. Daar is dan ook een overtreding gemaakt door een van de spelers van VVV. En dus mag de Graafschap in de middencirkel een vrije trap gaan nemen. Wormgoor, de centrale verdediger. Er wordt weinig bewogen voorin. Poepon staat stil. Ook Schrekhoviets en Badibanga. De twee vleugelspit. Aan de zijlijn doen al te weinig op dit moment. Acht minuten zijn we bezig. 0-0 op de Vijverberg Graafschap VVV. Heeft Excelsior al wat laten zien in Den Haag, Ronald? Nee, geeft het initiatief aan de thuisboek. Boezelbon nu met een voorzet. John Hoek op de 5-meter lijn. Ja, daar staan veel verdedigers omheen. Bal moet terug. Wordt geschoten door Ami. Schot geblokt. Nou, wie gaat er nog een keer schieten? Kan Toornstra zijn. Toornstra nu met een boogje over de goal van Excelsior. Nee, Ado heeft het initiatief in de beginfase van het duel bijna 7 minuten gespeeld. Stand is nog 0-0. Blessure nu bij een speler van Ado Den Haag. Dat is Ami. Man die als eerste dus mocht schieten. Maar zijn schot werd geblokt. Hij zelf ook levert daar dus een blessure. Of dat levert een blessure. Nog wel even vertellen, een schot van immers te zien vanaf de linkerkant. Een meter of 20. Maar een goede redding van de Ruiter. Het is nog nul, ne? RKC geeft zich nog lang niet gewonnen, Evert. Zo is het. Doelpunten, doelpunten. Dat is het toverwoord in de kuip. Waar het nog altijd 0-0 is. En waar Feyenoord maar niet echt gevaarlijk kan worden. Maar niet echt dreigend kan worden. In het strafschopgebied bij RKC. Waar Jeroen Zoet andermaal dus een uitstekende doelman is. Nu Feyenoord met Martins Indi. Die raakt de bal kwijt aan uh, Nemet, de Hongaarse spits van RKC. Maar die krijgt de bal ook niet bij Braber. En dus mag Feyenoord weer gaan aanval Althans. Dat dacht het heel even. Maar Kidetti komt nog niet echt in het stuk voor. De druk op de jonge Zweedse spits is natuurlijk ook groot. 19 jaar, pas 17 goals, Drie keer een hetrik op rij. En iedereen verwacht dat hij wonderen gaat verrichten. En dat hij er weer zomaar drie in gaat trappen. En dat is voorlopig nog niet het geval. Maar de wedstrijd is nog lang niet afgelopen. En dat kan natuurlijk nog altijd. Federer Davidenko in Ahoy. Jaros. Nog geen breaks in de eerste set. Federer op 2-1. Vierde game nu bezig. Davidenko serveert. Mooie voorrend van de Rus. Federer kan daar niet bij. 15-0 dus in deze game voor Davidenko David had overigens in de eerste game van deze wedstrijd een breekpunt en het werd uh, prachtig weggewerkt uiteindelijk met de magistrale voor- inside-out geslagen door de grote meester uit Zwitserland. Maar zoals gezegd nog geen breaks. Het gaat op service 2-1 in de eerste set in een volgepakt Ahoy tussen Federer en David De Graafschap VVV, Richard van der Malen. Balbezit voor de Graafschap op de eigen helft met voor. Die wordt uh, hard aangepakt, maar het spel mag uh, doorgaan. Het publiek is het daar natuurlijk thuis niet mee eens. Maar uh, VVV neemt nu over aan de rechterkant van het veld met uh, nouveau Voort. Terwijl een speler van de Graafschap... Ik zie niet zo gauw wie dat is. Ja, het is Vito Wormgoor. Daar nog altijd uh, geblesseerd uh, ligt in de middencirkel. Werd uh, hard aangepakt door uh, Holla volgens mij. Als ik het uh, goed heb gezien. 10,5 minuut zijn we bezig. 0-0 is uh, nog steeds de stand. Twee kansen gehad voor uh, de thuisploeg. Het was uh, Schrekkoviets in de beginfase. En uh, twee minuutjes uh, geleden Wormgoor uit een corner... die dichtbij een uh, doelpunt was voor de Graafschap. Maar Gentenaar lette goed op... Inderdaad, de overtreding gemaakt door Holla. En het uh, spel ligt hier dus even stil in Doetinchem. 0-0. Ronald van der Geer Haag. Ook 0-0 na 9 minuten. Het spel heeft hier ook uh, geruimdheid gelegen omdat Ami uh, behandeld moest worden. Alle medische hulptroepen waren er wel bij. Maar uh, Ami, die uh, dus geblesseerd raakte bij uh, poging tot schieten... door Joost Broers overigens werd geblokt op, op de knie. Net terug is na zware blessure. Is inmiddels weer in het veld. Dus het is uh, 11 tegen 11. En een aanval van uh, Excelsior... Maar proberen om via de rechterkant Maatsen te bereiken. Die bal is te hard. En dan kan de keeper van ADO Den Haag, Coutinho, een doeltrap gaan nemen. Hij die vorige week nog een, ja, een hoofdblessure opliep tegen Utrecht. Maar al snel weer fit genoeg was om vanavond onder de lat te staan. Hij gaat die bal klaarleggen. Gaat hem meegeven aan Koem, centrale verdediger. Eén van de twee, die andere is dus Visser. Kan een end komen, want heel veel druk wordt er niet gezet door Excelsior. Janga gaat dan stoorden. Maar dan is de bal inmiddels al bij Verhoek aangekomen. Een korte combinatie waar Verhoek bij betrokken is. Is Boussabon En weer voor Hoek. Uiteindelijk loopt het spaak bij voor Hoek. Vlak bij het strafstopgebied van Excelsior. Proberen de Kralingers er snel uit te komen. Lange bal richting Janga. Maar op Haagse helft wordt die onschadelijk gemaakt. Door Kevin Visser. Coutinho. Koem. Ja, die wordt dan nu wel opgejaagd. Door Alberg. De zeg maar, offensieve middenvelder van Excelsior. En dan raakt Koem bijna in de war. Maar bijna hij is niet helemaal. Want hij krijgt de bal wel bij Luxiek. Ja, die heeft niet zo heel veel kwaliteit. Dus die levert hem zomaar weer in. Bij een tegenstander. In dit geval Schenkenveld. Schenkenveld gaat op avontuur. Vindt broers op de middellijn. Aan de rechterkant nu Edwin de Graaf. Nee, dit is uh, niet de Graaf. Dit is Jansen, die wat meters voorwaarts maakt en uiteindelijk besluit om terug te spelen richting Weldergraaf. Die staat uh, op de middellijn. Bal weer terug naar uh, Schenkeveld. In het hart van de verdediging van uh, Excelsior. Elf minuten bijna gespeeld bij ADO Excelsior. En het is nog altijd 0-0. Even de Napel, Ook daar nog 0-0. Ja, de vraag is, komt er voor de klok van 8 uur nog een doelpunt op de Nederlandse velden? Ten voorde nu namens RKC maar zijn schot wordt geblokt en Feyenoord kan weg met Guidetti in balbezit. Slim balletje naar Schaken, schaken is snel, schaken is heel snel. Maar zijn pas is verkeerd op Fernandes. Dat had hij beter moeten doen. Hij had de bal beter naar rechts kunnen spelen. Waar Guidetti dreigender is dan Fernandes aan de linkerkant. Maar RKC heeft de zaak onder controle. Richard. Het is 1-0 geworden voor de thuisploeg in de dertiende minuut. De is van Jurie Rozen en Raidel Poepon. De centrale spits maakt het af. Doet dat keurig zijn vijfde doelpunt van dit seizoen. En een hele belangrijke dus voor de Graafschap. Met name de paas van achteruit van Jurie Rozen is uitstekend. En Poepon, hij maakt het dus af. 1-0 op de Vijverberg in Doetinchem. Randje buitenspel voor de Graafschap. Het is nog 0-0 bij ADO Excelsior. Na een minuut of 11, 12 in de eerste helft. En in de tweede helft bij feyenoord Ergens. CEO, ook een minuut of 11 gespeeld. Ook daar nog 0-0. Herakles tegen Roda is straks de laatste wedstrijd. En om 8 uur hoort u zo het NOS-journaal met Jan van der Putten. NOS In Vroege Vogels deze week aandacht voor Rewilding Europe. Rewilding? Dan denk je misschien aan leeuwen, aan tijgers, olifanten. Dan horen we luipaarden en galopperende bizons en schreeuwende apen. Het gaat over Europa. Huilende wolven. Brullende beren. Ja, maar ook toeristen. En verder een uitzending vol sneeuwklokjes. De grootste van Nederland. Snelle spieren. Bij vleermuizen. Een onderbroeken omruilproject. En toch heel fatsoenlijk. Morgenochtend. Van 8 tot 10. Vroege vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.